4 uur. Het NOS-journaal. Lissalat Thomassen. Oud-directeur Wim van Krimpen van de Kunsthal... die samen met Rem Koolhaas het gebouw heeft ontworpen... zegt dat een diefstal als vannacht in de Kunsthal niet te voorkomen is. Bij de bouw is goed nagedacht over de beveiliging, zegt van Krimpen. De Kunsthal is een, is een gebouw zonder collectie. Maar uh, daarom is er juist extra opgelet dat het gebouw goed in elkaar zit... en goed beveiligd is... Want de kunst moet het hebben van het lenen van anderen. En die lenen die werken natuurlijk niet als het niet, uh, niet goed beveiligd is. De mening van Van Krimpen staat haaks op die van de beveiligingsexpert Ton Kremers. Die vindt dat de beveiliging voor een expositie als deze onder de maat was. Er was maar één beveiligingsschil en dat behoren er volgens Kremers zeker twee te zijn. Bij de roof vannacht in de kunsthal in Rotterdam zijn zeven schilderijen gestolen. Het gaat om werken van onder andere Picasso, Matisse, Monet en Gauguin. De marechaussee heeft op Schiphol de afgelopen tijd enkele tientallen illegale taxichauffeurs opgepakt. De chauffeurs boden hun diensten aan zonder dat ze een geldige vergunning hadden. De marechaussee heeft de controle op illegale taxichauffeurs op de luchthaven verscherpt. Na klachten van chauffeurs die wel een geldige vergunning hebben om klanten van en naar de luchthaven te brengen. De aangehouden snorders hadden, hebben een boete gekregen. Mochten ze nog een keer hun taxidiensten aanbieden, dan krijgen ze een gebiedsverbod opgelegd. De privacyregels van Google voldoen niet aan de Europese richtlijn... zeggen de 27 privacytoezichthouders van de EU. Sinds maart combineert Google gebruikersgegevens van verschillende diensten... zoals Gmail en YouTube, zonder dat de gebruiker daar toestemming voor heeft gegeven. Dat is tegen de EU-regels. De toezichthouders wijzen, erop, toezichthouders wijzen erop dat Google maanden de tijd heeft gehad... om veranderingen aan te brengen. Nu dat niet is gebeurd, worden juridische stappen overwogen. Ongeveer twee derde van de 3000 passagiers van de Costa Concordia... die niet gewond raakten, heeft inmiddels een schadevergoeding gekregen. De bedragen liggen tussen de 11.000 en 14.000 euro. Dat heeft de rederij van de Costa Concordia bekendgemaakt. Opvarenden die wel gewond raakten en nabestaanden van omgekomen passagiers... worden uitbetaald via een andere compensatieregeling. Deze week begon de rechtszaak waarin de kapitein van het schip hoofdverdachte is. Hij wordt onder meer verdacht van dood door schuld en het voortijdig verlaten van het schip. Het weer. Vanavond is het overal droog en neemt de wind in kracht af. Vannacht zijn er opklaringen. Aan zee blijft het kwik steken rond 8 graden. Elders is het ongeveer 6 graden. Morgen overwegend bewolkt met af en toe wat regen. Het wordt dan zo'n 14 graden. ANWB-verkeersinformatie. Het is wat minder druk dan gebruikelijk op dinsdag. De meeste files staan in de regio's Amsterdam en Rotterdam. Op de A1 van Amsterdam, de Amersfoort, staat voor Afrid Bunschoten. 5 kilometer file, dat komt er een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad... staat voor de Koentenel 4 kilometer. En bij Rotterdam is het wat drukker op de A15-europoort richting Rotterdam. Voor spijkenissen 4 kilometer. Als je inspiratie zoekt voor een dagje weg, kun je er eigenlijk niet aan voorbij. Doe een dagje De Spoordeelwinkel van NS. De plek voor de voordeligste treinuitjes. Zoals deze maand het Spoorwegmuseum. Nu een toegangskaartje plus een treinreis voor maar 20 euro. Leuk voor de herfstvakantie. Laat je verrassen op spoordeelwinkel.nl Wilde Gansen steunt de bevolking in Benin bij het bestrijden van honger en armoede. Door het geven van landbouwtrainingen en opslagruimte voor voedsel te bouwen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 Goedemiddag, welkom opnieuw bij Villa VPRO. Zometeen ons economiepanel Klinkende Munt. Maar nu eerst Eurobureau met Fred Strohbans. Fred van Rompuy heeft ja. een aantal ideeën... die hij donderdag op uh, weer een Europese top in Brussel eens eventjes voor wil leggen... en mensen eens over later wil uh, uh, uh, nadenken en brainstormen. Maar die ideeën die nu al uitgelekt zijn... worden op voorhand al door Nederland, maar ook door Duitsland... lazen wij vanochtend... Uh, meteen van tafel geveegd. Gaan even, wij niet doen. Even Van Rompuy, voorzitter van het college van uh, regeringsleiders van Europa. Ja, dat is een voorzitter. Hè, van de regeringsleiders, van de premiers. En er zit ook een staatshoofd hè, bij. Uh, dat is Hollande, uit, uh, president uit Frankrijk. Nou kijk, het, uh, ik kan mij bij Van Rompuy niet voorstellen... dat hij op een maandagochtend heel mooi weer uh, opstaat. En dan zegt, oh, ik ga weer wat lekkere ideeën verzinnen voor die staatshoofden. Zo gebeurt het natuurlijk niet. Dat schrijft hij ook in zijn brief aan... Die Regeringsleiders. In september heeft hij alle lidstaten geconsulteerd. Is hij dus gaan praten met de staatsregeringsleiders ook met de voorzitter van het Europese parlement... Nou, dan hoort hij daar allerlei dingetjes rondzoomen. En dan uiteindelijk brengt hij dat samen in een tekst... en dan uh, legt hij dat uh, voor uh, aan zo'n Europese top. Nou, En dan uh, krijgt hij te horen wat ze goed vinden... wat ze minder goed vinden, wat onhaalbaar is. Maar zijn bedoeling is, zijn bedoeling is om de euro nou, definitief te verankeren... want we kennen allemaal het, uh, het probleem. Tuurlijk, we hebben een gemeenschappelijke munt... Uh, die uitgegeven wordt door de Europese Centrale Bank. We drukken dus ons eigen geld niet meer... maar we doen eigenlijk allemaal nog steeds onze zin. Dat is verschrikkelijk uit de hand gelopen, daar gaan we het nu niet over hebben. En uh, wat hij nu wil, is dat in december er piketpaadjes geslagen worden... Uh, waarbij de staats- en regeringsleiders aangeven hoe we dat allemaal gemeenschappelijk gaan doen. Dat is allemaal controversieel, want het gaat sowieso over het afstaan van soevereiniteit. We weten al, er is al strenge begrotingscontrole, discipline opgelegd uh, door Brussel. Uh, dus die, die begrotingen die we daar aanleveren gaan door de mangel, dan krijgen ze terug. En dan mogen, ze, mogen we met ons eigen parlement uh, aan de slag. Maar dat is niet genoeg dus? Nee, er is enorm bezuinigd. Er komt nu nog een tweede pakket. Dat moet uh, goedgekeurd worden door het Europese parlement, waar, waarbij Waar je die begrotingen nog eerder aan Brussel gaat uh, voor. Goed, dat is er een al... soort curatele, dat hebben we al. We hebben ook een Europese centrale bank die eigenlijk buiten zijn bevoegdheden kan optreden. Het opkopen van uh, allerlei uh, obligaties van uh, landen die het slecht doen. Wat er nu bij komt, hij doet allerlei voorstellen. Een van die voorstellen is, is dat er een soort um, um, Europees ministerie van Financiën zou komen. met een eigen schatkist. En dan heeft hij het over een, een, een, een soort eigen budget voor de euro-landen. Het rare is, is dat bijvoorbeeld zo'n Cameron uit Engeland... daar voorstander van is. Maar dat veroorzaakt... en, en daar heeft Ben Knapen wel gelijk een enorme ben verwarring. Ben Knappen is de staatssecretaris ja, hier in Nederland... Hè, die daarover kreeg. Ik ja. heb die pagina gelezen daar straks. En eerlijk gezegd, ik, ik, kwam er, ik, ik kwam er niet echt uit. Ik heb dan een europarlementariër gebeld... die zei tegen mij... nou, ik, ik, heb, ik heb het drie keer gelezen, maar erg duidelijk. Uh, is het niet? Maar in, in, in zijn gedachtegang... Uh, uh, loopt het een beetje van kijk, het, uh, we hebben bijvoorbeeld uh, dat, uh, dat noodfonds, hè, maar die, dat is een soort brandweer, maar dan staat het huis al in brand. Dat er iets tussenin komt, een, een, een, een soort pot uh, met geld. Uh, waaruit dus de 17-eurolanden kunnen putten om bijvoorbeeld uh, kleine brandjes te blussen. Het is een soort solidariteitsfonds uh, onder mekaar dat je dus kunt zorgen dat, dat, er, dat het geen uitslaande brand wordt om bijvoorbeeld de werkgelegenheid te steunen of de groei in bepaalde landen. Maar het, het blijft allemaal heel, heel vaag. Maar uiteindelijk moet het allemaal wel leiden tot toch een soort geïntegreerd beleid van de euro. Nederland heeft ooit een, een Europees is commissaris voorgesteld, eigenlijk een minister van Financiën voor de euro. Maar als, als je dan zegt, nou ja, maar dan hebben we toch ministerie van Financiën nodig... dan krabbelt Nederland ook terug. Maar Fred, even de hamvraag. Gaat een land nog wel over zijn eigen geld straks? Ik denk het niet, omdat je Kijk. gewoon je eigen munt niet meer drukt... Of je slaat je eigen munt niet meer. Dus iedereen uh, zal het toch op een of andere manier samen moeten doen. Maar het gaat nogmaals, het gaat over afstaan van, solida uh, over afstaan van, van soevereiniteit. Dat ligt gevoelig. En ik, ik belde een aantal mensen vanmiddag. Ik zei, hoe is de stemming dan? Waarom ligt Nederland nu al dwars? En uh, ja, maar Nederland van mijn... is niet alleen, Duitsland nee, ook. Nee, maar een van mijn, van mijn deep throats, die zei mij... Uh, Fred, waar het over gaat, is... ze, ze They're playing the waiting game. Iedereen wacht een beetje af. Niemand komt nog zelf met voorstellen. Uh, en iedereen wacht af van... waar komt Brussel zelf mee? En dan gaan we zien of we daarin meegaan. Ja of nee. Want nogmaals... Afstaan van soevereiniteit ligt in de landen zelf voor je eigen publiek, je eigen electoraat, ontzettend moeilijk. En dan is het beter dat de voorstellen toch maar van Van Rompuy komen. En dan zien we wel wat we ermee doen. Maar nogmaals, in december verwacht Van Rompuy wel dat er piketpaadjes geslagen worden. Oké, dat toch in december. En het is een sluwe vos, je weet maar nooit hoe het al goed afloopt. Inderdaad. Oké, Fred, hartelijk bedankt. Verder met ons panel. Zo is dat. Klinkende Munt heet dat. Uh, dat gaat over economie en aanverwanten. Aangeschoven zijn Wim Dik. Hij was topman van de KPN en staatssecretaris van Economische Zaken. En Jan Maarten Slachter. En hij is directeur van de Vereniging voor Effectenbezitters. Um, hebben jullie nog iets op te merken over het verhaal van Fred? Over de, de, de pogingen van Van Rompuy om... Uh, Nee, jullie zijn niet helemaal. Ik heb er uh... nog onvoldoende in verdiept. Nee. Oké, okay. we gaan gelijk door. En Wim Dick kwam net binnen uit het enorme volle. Uh, precies, waar je heeft het nooit meer doorkomt met horen. een auto, maar toch, nee. zich erin nee. gewurmd. We gaan het over sorry accountants sorry. hebben. Uh, in de financiële dagblad van vandaag beweert Pieter Lakerman, dat is de bewuste jager achter bedrijven met slechte jaarrekeningen, et cetera, dat de KPMG de accountants van woningcorporatie Vestia jaarrekeningen goedkeurde terwijl ze geen inzicht hadden in de echte financiële situatie. Dus de KPMG, de accountants, die keurden een jaarrekening goed... en die hebben de waarde van wat daarin staat helemaal niet getaxeerd. Die hebben gewoon pas hun handtekening gezet. Hoe kan dat gebeuren, Jan Maarten Slachter? Dat is inderdaad uh, de vraag. Het gaat specifiek over de jaarrekening 2010. Vestia kwam ernstig in de problemen eerder dit jaar... Uh, vanwege een uh, derivatenportefeuille... Een Portefeuille met financiële producten, waarin wordt gespeculeerd... van tientallen miljarden werd gespeculeerd op een stijging van de rente. Nou, de rente daalde, dus uh, Vestjaar kwam in de problemen, moest worden gered. En um, Laakman heeft gekeken naar de laatste beschikbare jaarrekening, 2010... Um, of daar al voldoende is aangewezen, voldoende rode vlaggen... omhoog werden gestoken door de account. Van, let op, er gaat er iets fout, er zijn die risico's in die portefeuille. Dat blijkt niet het geval. En uh, Wat KPMG heeft gedaan, is uh, uh, ze heeft bekeken welke... Derivaten er zijn, die zijn vervolgens tegen kostprijs. Ja. Uh, Derivaten, uh, zijn die... dat zijn verzekeringen tegen rentedaling of rentestijging. Precies, ja. ja. Uh, uh, uh, die zijn uh, geboekt tegen kostprijs. Met andere woorden, wat heeft uh, Vestia er ooit voor? betaald. Uh, en vervolgens is er een soort algemene omschrijving uh, gemaakt van wat die derivaten zoal in het algemeen worden geacht ja, te Maarten, doen. Ja, Maarten, wij dachten dit ook begrepen te hebben. Toen ja. dachten we, dat kan niet. Deze, nou. Dit moet veel ingewikkelder zitten, want wat jij nu vertelt, en vervolgens zetten ze een handtekening, dat kunnen Ger en ik ook. Dat kan iedereen, daar hoef je dan niet voor geleerd te hebben. Als je ja. alleen maar kijkt naar wat iets je gekost heeft, en je zegt dat heeft het gekost, dat het er, Ja, handtekening, en niet gaat kijken naar nee. wat het verder nog zou kunnen doen. En dit is dus het probleem dat wij wel... Uh, dat wij eigenlijk in het algemeen hebben met de accountancy van dit moment... Uh, dat, er, uh, uh, dat je eigenlijk onvoldoende kunt vertrouwen op die handtekening... onder de jaarrekening, uh, dat uh, uh, Vestia, uh, de, de portefeuille van Vestia was een tijdbom... die ook uiteindelijk is afgegaan. En er is niemand, er is geen accountant, die heeft gezegd... wacht eventjes, er brandt hier een lontje. Uh, en dat, uh, uh, nou, er wordt hier verwezen, dit is uh, wat uh, uiteindelijk... Komt dit nieuws uit het verweer van de accountant, van de advocaat van KPMG, uh, die verwijst naar regels van, uh, uh, van de accountantsorganisatie? Ja, dit, zo, mag je, zo, zo mag je het doen. Als dat, als dat zo is, dan heb je daar dus als publiek, als wederpartij uh, uh, uh, van zo'n organisatie helemaal niets aan. Uh, nee, die, die risico's hadden moeten worden, uh, worden gesignaleerd. Ja. Uh, we gaan zo meteen ook nog, nog, nog even over een zaak die de VEB uh, uh, zelf heeft hmm. gehad... met een accountant. Maar eerst even Wim Dick. Uh, uh, je zit een beetje te knikken, maar ook een beetje te fronsen. Misschien <laughs> wat erg hard <laughs> tegen de beroepsgroep accountants aantrappend. Maar zo klinkt het toch alsof ze maar wat doen. Ja, nou ja de, ik, ik, ik frons niet vanwege even over gevoeligheid voor de zieltjes van de accountants. Maar wat <laughs> wat natuurlijk, wat natuurlijk er ook aan de hand is, en dat, dat weet Jan Maarten ook... Wij hebben tot twee en een half, bijna drie jaar geleden, bijna mondiaal in de onderstelling geleefd... handtekening accountant is zo ongeveer een, een gouden zegel... rechtstreeks uit de hemel neergedaald. Dan kan je blind opvaren, varen. Als, als die zeggen dat het in orde is, dan is het dus voor de goede gemeente... in het bedrijfsleven, cor corporaties, is het goed. Hm. En inmiddels zijn we met een rotklap allemaal wakker geworden. Dat is niet zo. Wat wat is er gebeurd? Er zijn allerlei dingen boven water gekomen die niet kloppen... en dat dus dat blind vertrouwen on ongefundeerd is. Eerste conclusie, er kan dus net mensen. Die doen dus ook af en toe gewoon, ook al zijn ze met hun werk bezig... en menen ze dat serieus, halen die gewoon... Ja. laat ik het maar in plat Nederlands zeggen, Lullenstreek uit. En dat, dat doen wij allemaal wel eens... Alleen die groep hadden we uitgezonderd. Maar, die doen dat niet. Maar raadselachtig is toch dat dat jarenlang dan geen probleem is geweest dat niemand op daar over. Omdat ook het toezicht daarop, op dezelfde wijze, uitgaat van het is goedgekeurd, het bedrijf heeft het opgesteld, heeft daarvoor getekend, want dat hebben we inmiddels ook ingevoerd. De accountant heeft getekend. Gaat iemand dan met een. Loep en een rood potlood er allemaal nog eens even minutieus doorheen. Hm. Meneer Lakenman wel. Ja, meneer Lakenman wel, maar ook achteraf. Was, was, dat, was dus, dat was dus niet zo. Nee. Was dat fout? Ja, dat was ook fout. Ja. En, en we hebben dus nu onszelf gerealiseerd dat we een veel striktere organisatie moeten hebben. Dat we dat er veel meer argwaan nodig is. En mm -hmm. de accountantskantoren hebben zichzelf zijn zichzelf aan het herscholen. Ja. Ja. Ja. Jan maart, ja. even twee dingen aan, aan elkaar knopen. Uh, jullie zijn een zaak begonnen tegen accountantskantoor Deloitte. Uh, dat uh, is in verband met, uh, met de fraude bij Aholt. Is dat die kwestie, die grote klap, dat we allemaal wakker geworden zijn... waar Wim Dik het over had? Nou, We hebben natuurlijk, heel, we hebben natuurlijk al meerdere grote klappen gehad. <laughs> we hebben natuurlijk Enron gehad in de Verenigde Staten, WorldCom. Uh, we kunnen nog, nog wel even door, doorgaan. Het punt is dat uh, accountants natuurlijk niet bovenmenselijk zijn, zoals, zoals de heer Dick zegt. Uh, en die maken fouten. Uh, wij houden ze alleen daar wel voor verantwoordelijk. En we vinden dat accountants niet moeten weglopen mm -hmm. voor die fouten. Nou, fouten? Nee, ze doen dingen niet... waar wij als leken, Tessel en ik, van zeggen... het ligt toch voorhand dat je dat wel doet? Ja, dat, uh, ik, ik, eerlijk gezegd vallen de schellen er ook van de ogen... als ik, als ik zo'n uh, zo stuk uh, lees. Als ik lees hoe, uh, hoe KPMG daar uh, eigenlijk met, met, de, met de losse pols... naar die, uh, die vestiajaarrekening heeft, uh, heeft gekeken. Uh, maar het... Uh, uh, uh, het uitgangspunt is, natuurlijk uh, worden de fouten gemaakt. Ik vind dit een onbegrijpelijke fout. Maar in het geval van uh, Van Aholt uh, heeft, uh, heeft de accountant van uh, Van Aholt... die uh, de boekhoudfraude in de Verenigde Staten voorkomen... over het hoofd uh, te zien, ondanks aanwijzingen. Hm. Uh, uh, daarvoor vindt, houden wij ze verantwoordelijk, houden wij ze aansprakelijk. Is dit niet gewoon criminele nalatigheid? Nou, criminele nalatigheid is, is, een, is, een, is echt een strafrechtelijke term. nalatigheid. Ik vind het wel verwijtbaar, ja. En, en dat Strafbaar is Strafbaar moet, moet uitgezocht worden, ja. maar verwijtbaar is het zeker. En wat, wat hier, hier gebeurt, en, en dat als, als, als slachter zegt... ik houd ze daarvoor verantwoordelijk, dan heeft hij gelijk. Hm. Uh, als, je, als je het zo doet en het, en, het, en het blijkt fout te zijn... dan ben je dus verantwoordelijk. Ja. Het enige wat ik net zei, is en dat is, dat is maar heel ten dele vergoelijkend is, ik, ik geloof, nou ben ik, ik ben aangeef financieel specialist... en ben geen accountant, maar... Ik, ik en je op, had je niet van een mening. Nee, toch? nee, nee, nee, maar daar nou, heb ik meestal geen last van. Ja? En, en, en ik, ik denk dus dat, dat, wat ik net zei. er is een te, te veel routine ingeslopen. en dus maak je fouten eerder. Ja. En die maak je des te eerder als het, als het probleem. want daarom zeggen jullie van. die handtekening hebben wij ook kunnen zetten. als het heel simpel is kijk je er nog eerder overheen. Ja. Maar, dat is, is geen excuus, maar het is wel een feit. Oké, okay, en is het nog toch nog even zo, bijvoorbeeld in de zaak van Deloitte... Hè, uh, waar de VEB dus mee, be mee bezig is geweest. Nee, nog. Oh, steeds. Nog Check. En Aholt. Het kan een fout zijn en het kan dommigheid zijn... maar kan het ook qua je opzet zijn? Gewoon omdat een accountantkantoor... dat Deloitte heeft 50 jaar voor Aholt boeken bekeken... op een bepaald moment raak je ook zo verweven met elkaar... dat ook een bureau als Deloitte kan zeggen... Nou, wat we hier zien, dat kan bijna niet. Want dat zou Ahold nooit doen. Het zal wel kloppen. Nou, ik heb in dit geval, dit specifieke geval... Uh, heb ik zelf geen aanwijzingen voor, uh, voor opzet. opzet. Maar het is in het algemeen wel zo dat uh, een accountant wordt geacht... dat is een traditionele rol voor de samenleving... voor het maatschappelijk verkeer, die controle te doen. Uh, maar hoe heeft het zich ontwikkeld? Hoe heeft die beroepsgroep zich ontwikkeld? Tot adviseurs van het bedrijf. Hm. Uh, het bedrijf komt naar zo'n bedrijf ja, Als je 50 jaar, uh, jaar voor zo'n bedrijf vijf. werkt, dan Precies, krijg je dat. Precies, uh, die de ja. Daar werken ze iedere dag mee bij dit soort grote, grote bedrijven. En dan krijg je op een gegeven moment een discussie van... Goh, we wilden het eigenlijk zo opschrijven, komen we daarmee weg? Hoe zien jullie dat? Nou, ja. Dus er ontstaat een verwevenheid, en dat ben ik met je eens... Uh, die niet gezond is... En uh, daarom vinden wij ook dat er uh, kouders uh, uh, moeten worden gewisseld. één keer ja. in zoveel jaar door, ja. door een bedrijf. Even de positie. Uh, uh, wat er aan de hand is bij die VEB-zaak. Die, die zaak van jullie, dus. Hè, vereniging uh, Effectenbezitters tegen Deloitte. In verband met de fraude Ahold. Fraude Ahold. Uh, uh, uh, deed zich voor in de Verenigde Staten. Deloitte heeft dat niet gezien. Dat is ten koste gegaan van de aandeelhouders, van jullie leden. Dat is jullie betrokkenheid. Dat is betrokkenheid. Wat, ja. is, wat is nu de stand van zaken in deze zaak? Want het loopt al jaren. Ja, uh, we hebben natuurlijk... Die, uh, die zaak is natuurlijk geschikt met uh, A-Holt en uh, met uh, bestuurders van A-Holt, zoals Kees uh, van der Hoeven. Uh, daar is Deloitte buiten gebleven. Deloitte heeft ook altijd gezegd... wij zijn ook misleid, wij zijn eigenlijk ook slachtoffer. Wij zeggen, ja, dat is, dat is tot op zekere hoogte wel waar. Maar je hebt ook... Je zit te slapen. Ja. Uh, je hebt ook fouten gemaakt. Daar houden we je voor aansprakelijk. Nou, daar is een rechtbankprocedure uh, over begonnen uh, door ons. Uh, gewoon een pure uh, schadevergoedingsprocedure. We zijn een terugklacht uh, tuchtklacht ingediend. Uh, of er is een terugprocedure tucht, geweest. En, uh, uh, uh, en er loopt. Uh, ja, dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste, belangrijkste zaken. Uh, dat moet worden uitge, uh, uitgeprocedureerd. Er speelt bij discussie met, met Deloitte over. Uh, een trucje dat ze hebben toegepast richting ons en richting Lakenman... want die, die was ook mee bezig, eh, om een andere rechtspersonen voor het te schuiven. Dit was de maatschappij Deloitte die die, die, die, die, dat die een controle een had gedaan. Niet bij ons, maar bij En die maatschappij is Looitte. opgeheven heel snel daarna. Ze hebben daarna de BV Deloitte opgericht. Ja. Die zijn met ons gaan praten. Uh, en vervolgens hebben, de, hebben ze gezegd... Ja, maar sorry, wij waren het niet. Wij bestonden de er niet. Ten tijd. Precies. Ja, dat ja, is, dat, dat, dat is natuurlijk erg... wel de, grap, de grappen die de er argwaan geld maken. Ja. Ja. Natuurlijk, ja. ja. ja. Goed, okay. laten we even gaan naar een berichtje vandaag in de Telegraaf... over het feit dat Euronext, de beurs... een platform wil creëren op de beurs... om kleine beleggingen die het allemaal niet meer kunnen volgen en allemaal niet meer kunnen begrijpen... om die te beschermen. De beurs voor dummies, Jan Maarten Slachter. Ja, dat... Uh, Even kort hoe een... het werkt, en dan wil ik weten of Wim Dick zich daarop gaat begeven. Nou, het heeft, het heeft iets van inderdaad het, speel, het speelhoekje uh, met, uh, met het hek eromheen... Uh, waar, de, waar de kleuters uh, mogen. Het idee is dat uh, er nu zoveel... Uh, hele professionele uh, partijen op de beurs actief zijn... met, met uh, computerprogramma's, met razendsnelle computers... die in nanosecondes kunnen handelen... dat je daar eigenlijk als uh, particuliere belegger geen kans bij hebt. En dat zou je dan, dan zou je een deel van de beurs moeten afschermen. Speciale uh, uh, tegenpartijen moet je aanwijzen die, uh, uh, die, die handel faciliteren. Hè, die kunnen, kunnen kopen en verkopen. En daar kunnen de beleggers dan <lacht> veilig uh, uh, handelen. Uh, dat, is, dat klinkt natuurlijk heel goed, uh, maar ik heb daar toch wel mijn, uh, mijn twijfels bij. Om te beginnen, iedere belegger profiteert van een zo groot mogelijk uh, volume. Zo, zo volume. Ja. Uh, dat zorgt ervoor dat uh, het verschil tussen bied- en laadprijzen zo klein mogelijk is. En uh, uh, dat, daar profiteert een partic particuliere belegger ook, ook van. Uh, en verder denk ik dat het niet zo is dat partijen die met hele snelle computers handelen... per se gevaarlijk zijn... Allemaal voor uh, particuliere beleggers. Wim Dick, uh, vind, vind jij het een sympathiek idee en ook verstandig en zinvol en dan is het hard nodig? Het eerste wat ik zou willen zeggen is, als je, als je zo'n kleine belegger bent... dat je beschermd moet worden tegen het woestige geweld van de professionals... dan denk ik dat je je geld beter naar de spaarbank kan brengen dan beleggen. Dat, dat is één. Ja. Uh, dan, Kom ietsje dichter bij de microfoon uh, uh, uh, uh, als je wil. Want als je uh, mee wil voetballen met de grote jongens... Uh, dan, dan zul je misschien wel een paar keer een flinke schop krijgen. Maar dat moet je, daar leer je van. En daar word je hard van. En als je dat wordt, dan kan je ook mee beleggen. En dan leer je ook steeds sneller reageren. En natuurlijk, uh, Jan, maar gelijk. Met de, de apparatuur van, he, van hele grote beleggers die ze tegenwoordig hebben. Zul je wel een keer als kleine belegger. Of misschien zelfs wel een paar keer. Net achter het net omdat jij niet vlug genoeg bent. Mm. Daar leer je ook een hoop van. Ja, maar en je en hebt die apparatuur niet. En ook geen geld om het te kopen. Nee, maar waarom zou je? Want er zijn natuurlijk allerlei andere ja. mogelijkheden om dat te doen. En dus. Het klinkt sympathieker dan het naar mijn smaak is. Ik zou, ik zou denken, stel ze maar bloot aan het geheel. En, en dan, me, dan, dan merk je wel of je dat nog wilt. En als je dat niet meer wilt, dan trek je je terug. En dan ga je niet in de kinderkaarten. Ja? Ja, en er is, er is nog iets. Je moet er natuurlijk primair voor zorgen als beurs... dat dat grote handelsplatform, de beurs... Eh, op een eerlijke manier eh, werkt. Hm. Eh, transparant eh, en met gelijke, eh, gelijke kansen. Het is ook niet altijd een wedstrijd... Uh, van wie de snelste is, uh, die heede, het heet de high frequency traders. Hè? Die mensen die, met, die inderdaad in nanosecondes uh, uh, mm. hun, uh, hun orders in, uh, inleggen. Ja. Die zorgen er ook voor dat je op ieder moment uh, een transactie kan doen... met die tegenpartij. Dus als jij naar de beurs gaat als particulier... en er is een high frequency trader die iedere seconde duizend orders inlegt... Ja. dan kun jij dus kiezen van, oh, nu wil, ja, ik, het wel hebben. Ja, ja. Nu wil ik het wel hebben. En dat... Uh, dat is in het belang van de belegger ja, zelf. Ja. Nu even nog heel, heel erg kort: een uh, kort antwoord ook uh, graag, uh, Jan ja, ja Maarten. Uh, Euronext is dat Theresa ther ther niet, waarom doen ze dit? Uh, ze hebben ongetwijfeld uh, de om, om bedoeling om, om inderdaad oh. hier de particuliere belegger mee te, mee te helpen en uh, we zullen er ook met ze over. Geen omzetverhoging? Uiteraard gaat het dus om, om, om, om oh, omzet. Ja, het is ja. een bedrijf dat winst wil maken, zoals ieder, ieder ah, ander bedrijf. Dan Als dat ik zeggen. zeg, ze, die beluik kunnen het beter naar de spaarbank brengen, dan denkt Euronext ja dat proberen wij nog net te verhinderen. Maar We zullen erover gaan praten met Euronext uh, en we zijn, we zijn in overleg met, uh, met ze. Uh, uh, maar ik vind het voor, volgens nog geen goed idee. Nee, we gaan, we gaan het hebben over dat boek, dat we het boek en over het zogenaamde aandeel. Kapitalisme. Dat boek heet Wat is onze naam waard? Het is geschreven door Jeroen Geelhoed en Salem Sahoed en Ingrid Smollers. En ze zetten uiteen dat grote bedrijven terwijl naar het belang van de aandeelhouders kijken en daar, dat, dat belang dienen terwijl het kapitaal van arbeid en een goed maatschappelijk ondernemen net zo en eigenlijk wel veel belangrijker is. Ik wilde Wim Dick daar eerst het woord geven. Ja. omdat het zo voor de hand ligt om het aan Jan Maarten te vragen. Ja. <lacht> ja <maar lacht> het het gaat... gaat gewoon om een andere manier van ondernemen. Maar het gaat natuurlijk over de onderneming. Ja, en, en, het gaat over de onderneming. De ondernemingsleiding... Uh, aandeelhouderswaarde is een meter. Dat is een, dus een meetapparaat. Ja. Uh, en daaraan kan je af, dat succes van je eigen beleid afmeten... maar dat succes dat plot, van je eigen beleid is gebaseerd... op een goed personeelsbeleid... Een goed beleid naar je klanten. Ondernemen is in eerste instantie zorgen dat wat instroomt uitstroomt en de omgeving waarin je werkt dat dat allemaal voor elkaar is. Ja. Daar is de aandeelhouder maar een stukje van. Nee, maar je, je, je, je leest toch altijd dat het belang ook van de aandeelhouders en vooral van die hele grote aandeelhouders die hedgefunds die erin en eruit winst. Dus korte korte termijn. Dat dwingt zo'n bedrijfsleiding ook om be beslissingen te nemen die geld opleveren op korte termijn en wat er over tien jaar gebeurt, dat zal wel. Dat hangt er maar vanaf. Ik heb zelf nog, ik heb, ik heb nogal wat ervaring met private equity. Bij Nederlandse ondernemingen... Uh, in de rol van president, commissaris, of iets dergelijks... zij die werkelijk... Natuurlijk, een, een, een, een equity house, private equity house wil aankoop doen... product vermeerderen, meer waard maken en verkopen. Mm. En dan heb je winst. Eh uh, dat heeft even geduld, dat in Nederland begrepen. Hè? Want we hebben allemaal geroepen, dat zijn een soort roofvogels. Die komen langs, zuigen het bedrijf leeg en dan vertrekken ze weer. Ja. Dat, is, dat kan niet, want als je het leeg zuigt, heb je daarna niks te verkopen. Dus dan schiet je in je eigen voet. Dus da, daar hebben we inmiddels geleerd dat, dat dat best heel goed kan. En er zijn, zijn er veel, ik denk de meeste die als een, het bedrijf met een goed investeringsvoorstel komt, dan is er ook geld. Dan gaan ze niet zeggen, ja, maar daar hebben wij geen geld voor. Wij wachten tot we dit goed kunnen verkopen. Dan is er ook geld. Mm. Want dan wordt het bedrijf beter en, mm -hmm. en meer waard. Die aandeelhouder speelt dus een grote rol. Maar het is de leiding van het bedrijf die zichzelf steeds moet afvragen... is dat nog in evenwicht met de andere productiefactoren ja. die in mijn bedrijf zijn? Die net zijn. zo belangrijk zijn. Maar is de macht van die aandeelhouder niet zo groot... dat die leiding van Wim Dick die afweging helemaal niet kan maken? Nee. Keer op keer is, weer, is bepaald door de Nederlandse rechter... het staat gewoon in de Nederlandse wet... De uh, leiding, het bestuur, de Raad van Commissarissen moet zich richten naar het belang van de onderneming. en de belangen van alle stakeholders daaromheen. Uh, het model dat hier wordt beschreven, waarbij alles om de aandeelhouder gaat. dat bestaat helemaal niet in Nederland. Uh, dat kennen we helemaal niet. Dus ik ben het volkomen eens met, uh, met wat ik zegt. Maar dan niet alles, maar is het ook niet zo dat de balans iets is doorgeslagen? Of zeg je het is echt goed in evenwicht? Nou, er zijn wel bedrijven. Er zijn zeker uh, in, uh, in de jaren tot, tot 2007, 2008. Uh, uh, bestuurders geweest die te veel hebben gekeken naar wat hun uh, optieportefeuille deed. En, en hun aandelen. Uh, uh, uh, bonusaandelen. Uh, uh, maar dat is dan ook niet. Uh, waar ze voor, beta voor betaald worden. Je moet natuurlijk de leiding nemen uh, en daarbij de lange termijn uh, visie, uh, visie hebben. Als je dat goed doet, als je inderdaad de klanten geeft wat ze, waar ze graag voor betalen, gemotiveerde medewerkers hebt, je leveranciers betaalt wat ze, uh, wat ze, wat ze verdienen, dan creëer je uiteindelijk aandeelhouderswaarde. Het is precies zoals Dick zegt, het is de resultanten uh, van goed ondernemen. Ja, dus het is ook, ook helemaal er een, niet één ding bij, het is ja, niet alleen uh, een, een, iets in de tijd gezien. Soms is een onderneming gedurende een bepaalde tijd. Overmatig aandeelhoudersvriendelijk. Daar kan je in je strategie een reden voor hebben. Mm -hmm. Maar de, ik, ik, een bedrijf wat dat over lange termijn doet, en daar zijn we, daar zijn we het me over, over eens, over lange termijn doet. En dat die dat je ene stakeholder boven zo alle andere ja, geeft. Die, die, die, die gaat vroeg of later, komt hij zichzelf tegen. Nou, het is dus ook helemaal niet in het belang van de aandeelhouder... dat, uh, alle oren naar hem, dat iedereen de oren alleen naar hem laat hangen. Het Soms geeft op mij termijn tactiek. wel, maar op ja. lange termijn zeker niet. Nou, jullie moeten maar eens in discussie met de auteurs. Want jullie zullen hier vast meer op <lacht> in te brengen hebben dan, dan wij. We komen graag terug. Oké, okay. Jan Maarten Slachter van de VEB, hartelijk bedankt. En Wim Dik is van zichzelf, ook heel erg hartelijk bedankt. <lacht> Ik ook mezelf. Ja, zo, <lacht> zo is het dan. <lacht> Einde van de villa. Wij zijn er morgen weer. En zo meteen na half vijf het Radio 1-journaal. Lucella. Ja, dat zo is daar ben jij van. Goedemiddag. Ja, daar ben jij van. Zo is het. Natuurlijk veel over de kunstroof in Rotterdam. Er is rond vijf uur een persconferentie van de kunsthal daarover. En de verdediging van Radio van Karadzic voor het Joegoslavië-tribunaal is begonnen. We zijn daarna het nieuws van half vijf. Dat krijgt u van Lies Thomassen. Radio 1. Het NOS-journaal. Na de diefstal van vanochtend van zeven topstukken uit de kunsthal in Rotterdam... is een discussie ontbrand over de beveiliging van het gebouw. De zeven schilderijen van onder meer Monet, Picasso, Matisse en Gauguin... vertegenwoordigen een waarde van tientallen miljoenen euro's. Oud-directeur Wim van Krimpen zegt dat bij de bouw goed is nagedacht over de beveiliging... maar dat diefstal niet te voorkomen is. Beveiligingsexperts zeggen dat de kunsthal moeilijk te beveiligen is. Zij zijn verbaasd dat de topwerken in de buurt van de ramen van het museum zijn tentoongesteld. Van de 3.000 passagiers van de Costa Concordia die niet gewond raakten... hebben er 2.000 een schadevergoeding gekregen van 11.000 tot 14.000 euro. Opvarenden die wel gewond raakten en nabestaanden van omgekomen passagiers... worden uitbetaald via een andere compensatieregeling, zegt de rederij. Bij de ramp met de Costa Concordia in januari kwamen 32 mensen om het leven. En de Marichousé heeft op Schiphol de afgelopen tijd... enkele tientallen taxichauffeurs opgepakt die geen vergunning hadden... om passagiers van en naar de luchthaven te vervoeren...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 Met Lucella Carasso en Tim Overdiep. Goedemiddag, zeven schilderijen van zes vermaarde schilders. We zijn vanmiddag uitgebreid in en om de Rotterdamse kunsthal. Die komt om vijf uur met een verklaring over de gebeurtenissen van afgelopen nacht. De waarde van de gestolen doeken wordt geschat op tientallen miljoenen euro's. Maar hoeveel zijn ze nu nog waard nu ze gestolen zijn? Veilingmeester Ubbens vertelt over de mogelijke scenario's achter deze diefstal. Onbelemmerd zoeken in de computers van verdachte cybercriminelen. Dat is de wens van justitie. Is het ook haalbaar? Juridisch, politiek, vragen we straks aan Kamerleden en aan een internetjurist. En is het de moeite om komende nacht de wekker te zetten om drie uur? Want dan is het tweede debat tussen Barack Obama en Mitt Romney. Het antwoord op die vraag plus een voorbeschouwing van Amerika-kenner Koen Petersen. We zijn er met dit Radio 1 Journaal tot half zeven vanavond. Twee Monets, een Picasso, een Matisse. De ellende is voor de kunsthal nauwelijks te overzien. Zeven schilderijen van grote schilders zijn afgelopen nacht gestolen. Roland Eckers van de politie Rotterdam. Rijmond, goedemiddag. Goedemiddag. U zijn natuurlijk bezig sinds afgelopen nacht met onderzoek. Wat bent u tot nu toe te weten gekomen over de roof? Uh, nou, dat onderzoek is inderdaad uh, uh, vanochtend begonnen. Uh, we hebben veel sporen veiliggesteld, uh, camerabeelden veiliggesteld. Uh, en we proberen met zoveel mogelijk mensen te spreken. De eerste dag is eigenlijk de dag van alles verzamelen. En dan begint het afstrepen om te kijken wat er nog van overblijft. ...om op het spoor van die uh, daders te komen. Het afstrepen, maar ook het opbouwen van een beeld natuurlijk over de manier waarop de dieven te werk zijn gegaan ja. afgelopen nacht. Wat kunt u daarover vertellen? Ik, ik kan u daar op dit moment nog niet uh, veel over vertellen. Wij hebben wel een beeld. Wij denken te weten hoe het gegaan is. Maar totdat we dat echt zeker weten, um, ga ik dat niet naar buiten brengen. Ik wil dat niet op een later tijdstip nog hoeven te veranderen. Net we u hmm. kunnen vaststellen op de hand, aan de hand van uh, de camerabeelden die u bekeken hebt. Um, ja, die geven ons daar wel een, een beeld bij. Uh, uh, dat klopt inderdaad. Want daar ziet u ook de daders? Uh, ik kan u niet zeggen wat we op het beeld zien. Het klinkt inderdaad heel flauw. Maar wij zijn op dit moment bezig met het onderzoek naar hoe het nu precies gegaan is. En op het moment dat we daar uh, dat hele beeld compleet bij hebben, dan komen we daarmee uh, naar buiten. Ik snap dat het uh, tot de verbeelding spreekt hoe het is gegaan, maar uh, het maakt ook niet uit of dat nu een uurtje later naar buiten gaat of, uh, of eerder. Nou, want kan dat, uh, het, opzoek, het onderzoek dan echt in de wielen rijden? Ik bedoel, het wordt natuurlijk vaak gezegd, maar, maar is dit iets wat de daders misschien kan helpen als, als u bekend maakt hoe het gebeurd is? Nou, we gaan op dit moment het risico in ieder geval niet nemen. En uh, er is uh, inmiddels al discussie over de beveiliging van de kunsthal. Uh, wat zegt u het gebeuren over de beveiliging? Heeft u daar een, een beeld van inmiddels? Uh, nou ja, in, in algemene termen kan ik zeggen dat de kunsthal... Dat, is, uh, dat heeft zelf geen permanente collectie. Die stellen werken van andere eigenaren tentoon. Uh, door die verzekeringsmaatschappij, het gaat altijd om redelijk grote werken... Uh, zullen strenge eisen gesteld worden aan de... Uh, kunsthal. Dat zullen ze ook niet alleen op een papiertje willen lezen, dat zullen ze zelf ook bekijken. Uh, maar toch zijn er uh, vannacht uh, zeven werken uh, uh, weggenomen. Dat zegt niet automatisch iets over de beveiliging van de kunsthal, maar misschien ook aan de voorbereiding van de daders. Ja, en heeft u uh, ook contact bij, bij het onderzoek met bijvoorbeeld buitenlandse collega's of collega's elders uit het land die ervaring hebben met kunstroof? Um, ja, wij uh, we gaan zeker met hen spreken. Er is inderdaad ook al een, een, een collega uit het land die zelf haar diensten aan. Zij uh, is bekend met de internationale uh, kunstdiefstal en uh, had ook al wat contacten gelegd met het buitenland. Al die mensen worden binnen de politie bij het onderzoek betrokken en zo komen we ook in het buitenland uit zeker. En wie zes dames? Wat zegt u? En wie is deze dame? Uh, dat is een collega van een ander korps uh, die uh, meteen ons belt en dat stelde natuurlijk ook zeer op prijs. Want ik begrijp dat u geen details kunt vertellen over het onderzoek tot nu toe, maar wat is het eerste? Want het is natuurlijk een ongebruikelijke diefstal. Uh, zeven grote schilderijen, zeven waardevolle schilderijen. Waar let je buiten het ABC'tje van de sporen, de beelden en, uh, en de, eerste, uh, de eerste lessen bij het opsporen van dieven uh, nu specifiek op wanneer het zo'n uh, inbruik bij een kunsthal betreft? Nou ja, eigenlijk heeft u al een redelijk rijtje opgelezen uh, uh, van, van zaken waar wij, uh, waar wij op letten en of het nu inderdaad in een bankkantoor is of bij een, een kunsthandel. Dat maakt niet zo gek voor uit om te, uh, te kijken hoe het is gegaan. Wie uiteindelijk de partij is uh, die hierachter zit... die daar misschien opdracht voor heeft gegeven. Of uh, ja, uh, nog een andere reden die ik op dit moment niet eens kan bedenken... wie erachter zit. Ja, dat is iets wat op een uh, in de, met hoe meer informatie je verzamelt... Uh, hoe beter je dat beeld kan, uh, kan brengen. Er zijn nu gewoon nog te veel dingen om af te strepen. Ik weet niet wie achter zit. En daarmee weet ik dus ook niet het motief van de diefstal. Roland Eggers van de politie Rijnmond. Dank u wel. Dank u. Er zijn geschokte reacties uit de kunstwereld... op de schilderijroof in Rotterdam. En ook bezoekers van Museum Boymans van Beuningen... dat is min of meer de buurman van de kunsthal... die reageerden erop wisselend, merkte onze verslaggever. Goeiedag. John Zabach van de NOS. Welk werk heeft u zojuist gezien? Ja. We hebben werk van Van Eyck gezien. De Drie Marias, onder andere. Prachtig. Want u, zou u denken, als dit nou gestolen zou worden, dat dat... Ja, precies, u weet waar ik op, een stukje verderop de kunsthal, zeven werken gestolen. Ja. Zeven? Oh, ik wist er nog maar van één. Althans, van één lege plek. Uh, ja, dit het heeft ook iets spannends altijd, hè, zo'n roof? Ook wel. <laughs> ja, toch wel. Tuurlijk. Zit er film in? Er zit, nou, ja, die zijn al gemaakt, geloof ik ook. U bent zojuist een uh, tentoonstelling van, van Eik gaan bekijken. Ja. Hier in uh, Boymans van Beuningen. Een stukje verderop, in de kunsthal, is een kunstgroof gepleegd. Een grote kunstgroof. Ik het vanmorgen op de radio. Maar is er veel weg? Zeven schilderijen. Twee, zeven. En beroemde. Picasso, Matisse. Ja, maar zullen het niet... Uh... Er wordt zullen gesproken er over mee? miljoenen. Echt waar? Die, en die hingen in de kunsthal hier. Daar heb ik nooit besteld gestaan. Ja, het is heel triest. Vreselijk, hè? Ja, ik heb even goed gekeken of ik nog wat vreemd zag hangen. Maar dat is niet het geval. Ja. Maar in deze tentoonstelling, bedoel ik? Dat zou ook wat zijn, hè? museum's die van elkaar roven. Ja, misschien in deze tijden. Misschien is de media stunt. Kan dat nog? Ik denk het niet. Nee. Mevrouw? Zeg het eens. NOS. Um, hier een stukje verderop. Ja? Grote kunst erover gepleegd. Heeft Ma u vast al gehoord. Goedemorgen. Nou, sta hier. Je... Ja, in de kunsthal. Ja. Nu sta ik hier al een tijdje en dan merk ik toch een beetje... dat de mensen er een beetje lacherig over doen. Nee, ik niet. Ik vind het heel triest. Diep triest. En ik heb genoten van Van Eyck. Nu gaan we weer richting huis... Maar um, ik ben de dochter van een kunstschilder, tekenleraar. Dan komt het hard aan. Opgegroeid in en tussen de kunst. En ik vind het verschrikkelijk dat er mensen zijn die zoiets meenemen. Ja, ik zou het liefst het houten paneel van Van Eyck meenemen. Over de drie koningen die het kind komen bezoeken. En de heilige Antonius, daar is niet eens een kaart van uh, te vinden. Ik heb mijn best gedaan, alles nagekeken. Maar stel dat iets uh, weggehaald wordt, ja, ik vind, vind het vreselijk. Als u mijn huis binnenkomt, staat vol met schilderijen. Reproducties ook van mijn vader en andere kunstenaars. Maar ik ben er bloedzuinig op. Reacties bij uh, Boymans van Beuningen op de kunstgroof in de kunsthal. John Saarbach was daar en, uh, zoals gezegd, later een verklaring van de kunsthal. Politie en Openbaar Ministerie moeten de mogelijkheid krijgen om in te breken op computers. Dat schrijft minister Opstelte van Veiligheid en Justitie in een brief aan de Kamer. In het belang van de opsporing vindt hij dat de politie ook spyware op computers en servers mag installeren. om het internetgebruik te monitoren. Deze opsporingsbevoegdheden zijn hard nodig, meent Opstelten. Nou oh ja, omdat de cybercriminaliteit. is natuurlijk een item van dit, dit moment. neemt toe. Uh, nationaal en ook uh, internationaal. Uh, en daar moet je je wetgeving en je instrumentarium op aanpassen. En dat is uh, nu onvoldoende, vinden wij. Dus politie en Openbaar Ministerie hebben meer instrumentarium nodig. Welke bevoegdheden wilt u de politie en het Openbaar Ministerie geven op dat internet? Ik wil ze de bevoegdheid geven om naar, naar binnen te gaan... als er allerlei verdenkingen zijn dat, dat het nodig is... om hun werk te kunnen doen, om goed op te kunnen sporen. Inbreken, zou je kunnen zeggen? Ja, zeker. Dat is het. Ja, kijk, je kan het nu vergelijken met wat je... Je kan ook een huiszoeking hebben. En dit moet je daarmee vergelijken. Alleen is het nog niet in de wet geregeld. Uh, kijk even, uh, bijvoorbeeld um, vervalsing van creditcards. Dat soort zaken. Nou... Dat gebeurt en dat moet je gewoon aanpakken. Je moet dat direct tegen kunnen houden. Uh, kinderporno is natuurlijk ook een, uh, een ernstig feit. Waarbij dit ook speelt, moet je ook tegen kunnen houden. Nou, u zegt ook in de brief... Uh, ik wil dat de politie ook bepaalde informatie kan blokkeren. Nou, dat is zeker voor kinderporno van belang. Uh, maar ook spyware kan installeren... om het computergebruik, het internetgebruik af te luisteren. Eigenlijk is de overheid een soort van een hekken. Uh, ja, zeker dan wel, dat zou je kunnen zeggen. Uh, maar dat is gewoon zeer verantwoord. want dat gebeurt natuurlijk nu ook. Je kan ook huiszoekingen uh, doen uh, en allerlei onderzoek. Je kan ook via zorgvuldige uh, procedures uh, tappen. Uh, dus dat moet uh, langs zorgvuldige uh, procedures moet je dit ook doen. Ja, want op internet gaan nu al de verhalen rond minister Opstel... er gaat in elke computer van Nederland een beetje neus in. Nee, dat, dat, daar, heeft, daar hoeft men geen enkele zorg over te hebben. Dat doen we niet. Dat doet de politie niet, dat willen we helemaal niet. We doen gewoon, we regelen per wet... Zowel, zodat de privacy van mensen ook gewoon geregeld is en verzorgd is. Dat is natuurlijk in ons land, de rechtsstaat, ook een gegeven. Gelden dan dezelfde waarborgen die bijvoorbeeld gelden voor een huiszoeking... of een telefoontap of het openen van de brieven? Jazeker, allemaal. Dat soort uh, zaken. En het moet wettelijk geregeld worden. Het is nu niet wettelijk geregeld. En natuurlijk moet de politie af en toe wel wat doen. Hè, want het speelt nu ook. Dat doet men in uiterste nood. Uh, en de rechter zal dat altijd beoordelen. Gelukkig is dat in ons land zo. Maar je moet het nu bij wet regelen. Dat heeft de Kamer gevraagd. En ik heb ze bediend met mijn brief. Internet is een schimmige wereld voor veel mensen. Nou. Mensen maken zich daar ook zorgen over. En redeneren dan, dit is het hek van de dam. Nou, dat vind ik niet, niet, niet terecht, want het is helemaal niet. Het is gewoon eigenlijk een normale wereld. Uh, maar een wereld waar nog niet iedereen aan gewend is. Dat daar ook de risico's bij horen die in de rest van de samenleving er ook zijn. Uh, dat er ook criminaliteit en misdrijven plaatsvinden. Nou, en daar moet je gewoon je wetgeving op aanpakken. Die loopt achter uh, en die stellen wij nu bij. Wij moderniseren dat. Minister en de Tweede Kamer is blij dat hij de opsporingsbevoegdheden... voor politie en openbaar ministerie op internet nu uitwerkt. Wel moet er harde waarborgen voor de privacy in de wet worden opgenomen. Komen we later in deze uitzending nog op terug. En zo praten we ook over dure medicijnen tegen reuma. Voor een aanzienlijk deel van de patiënten... werken die medicijnen minder goed dan gedacht. Kwart voor vijf. Hoe staat het ervoor op de Nederlandse wegen... bij de AWB Edwin Gerritsen? Nou, het is te merken dat een deel van Nederland hersenvakantie heeft. Het is dus wat minder druk dan gebruikelijk. Er staat 60 kilometer. De meeste files staan in de Randstad. Op de ring van Amsterdam staat een lange file... tussen Osdorp en Watergrasmeer. 8 kilometer richting Amersfoort. Dat komt er een ongeluk. Op de A28 Utrecht-Amersfoort is ook een ongeluk gebeurd. Vanaf de Uithof staat 7 kilometer, de rechte rijstrook is dicht. Daardoor ook een file op de A28 Amersfoort richting Utrecht, Versoesteberg 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. De Nationale Recherche heeft invallen gedaan in verschillende panden van de Molukse motorclub Satudara. Dat gebeurde in Enschede. Ook Defensie is bij die inval betrokken. Ze speuren naar verborgen ruimtes in de panden. Justitieredacteur Robert Bas. Robert, dat is niet voor het eerst. De justitie is al enige tijd bezig met deze motorclub. Ja, vorig jaar zijn ze natuurlijk een speciaal project gestart. Je kan me herinneren, de geruchten die er waren vorig jaar over een mogelijke bendeoorlog tussen de daar en de Hells Angels. Er zijn een project gestart. Alle 600 leden van de beide motorclubs worden gemonitord. Inmiddels heeft het al geleid tot een zestigtal uh, strafrechtelijk onderzoek tegen leden van de beide clubs. En we hebben ook al invallen gezien bij de Staten daar in Tilburg en in Zundert bijvoorbeeld. En nu dus in Enschede. Wat was de directe aanleiding voor die actie? Heb je dat gehoord? Wat we hebben begrepen is dat het een lopend onderzoek gaat naar een uh, criminele organisatie. Nou, dan moet je wel weer denken aan drugshandel, wapenhandel, afpessingen wellicht en witwassen... En we daar ook die, die Defensie bijdragen. Wat, wat zoekt de Defensie nou in die, in die verborgen in die ruimtes? Panden. Geld. En ja. uh, in de afgelopen jaren hebben ze al miljoenen ontdekt. Maar moet de Defensie ontdekt. dat doen? Kan de politie dat niet? Nou, de Defensie heeft apparatuur waarmee ze dwars de muren kunnen heen kijken. En dan kan je zien dat er bijvoorbeeld ergens een, uh, iets ingemetseld is in een muur. Nou, de, deze eenheid heeft het geld al opgebracht wat ze gekost hebben. Alleen dit jaar hebben ze al miljoenen ontdekt bij criminelen op deze manier. Want Hoe wordt dat geld gegenereerd? Wat, wat is op dit moment de verdenking van de politie? Nou ja, er, wordt, er is sprake van een criminele organisatie. Nou, criminele organisaties maken winsten en dat kan je niet zo makkelijk uitgeven. Dus wat je dan heel vaak ziet bij criminelen de laatste jaren... is het geld dat ergens in een muur wordt ingemetseld of achter een, uh, um, een plafonnetje. Nou ja, dat konden ze nooit opsporen. En deze defensie eenheid helpt daarmee en dat heeft heel veel geld al binnengebracht. Ja, ook bekend ook wat er gevonden is vandaag? Nee, dat openbaar ministerie komt er later nog met um, nadere informatie over. Wat we zojuist wel hebben gehoord is dat er vandaag ook een aantal mensen is aangehouden. Uh, klaarblijkelijk ook leden van de motorclub. Ik zit nog even te denken als je geld achter een muurtje metselt dan kan je er ook niks mee. Niet op korte termijn, maar misschien op later termijn kan je er wel weer iets mee. Ja, het probleem van veel criminelen is dat ze veel geld verdienen. Zoveel geld dat ze het eigenlijk niet kunnen uitgeven zonder op te vallen. Dat opvallen vinden ze heel vervelend en uh, zo hadden we eerder dit jaar in Breda bij een boef die gewoon drie miljoen uh, bij zijn schoonmoeder op zolder had ingemetseld. Is het ook weer zo van, zoveel een speldeprik tegen Satudara. Of heb je het gevoel van, dit zijn mogen de laatste stappen te, tegen deze club... als je kijkt naar de manier waarop de afgelopen tijd deze bende is aangepakt? Nou, het is denk ik meer dan een speldeprik... maar wat het Openbaar Ministerie heel duidelijk mee bezig is... Eh, informatie aan het verzamelen, bewijsmateriaal aan het verzamelen... om straks de beide motoclubs, zowel de Satudara als de Helseheltjes... opnieuw voor de rechter te brengen als criminele organisatie... en mogelijk de beide clubs ook te kunnen verbieden. Moeten ze wel wat vinden? Ja, nou ja, het strafrechtelijk onderzoek, daar komt altijd wel wat uit. Robert Bas, dank je wel. Ook aangeschoven, Willemijn Hubert met het weer. Er zou zachte lucht aankomen, was de voorspelling. Nog steeds de verwachting. Niet, niet gearriveerd <laughs> nog? Nee, nee, nog niet zo. Het is nog zo'n 13, 14 graden gemiddeld in het land. Maar het komt er wel degelijk aan. En de komende dagen loopt de temperatuur richting de 17 tot 19 graden op. Dus dat is toch wel echt zachte lucht, hè? Ja, En wat vandaag opvalt, is dat het behoorlijk waait? Houdt de wind aan? Nee, nee helemaal niet. Op dit moment staat er zo'n windkracht 6 tot 8 langs de kust. En landinwaarts ietsjes minder. En de komende uren zwakt die wind wel wat af. En de kust blijft er nog een beetje doorwaaien. Morgen trekt de wind weer wat aan, maar er wordt niet zoveel meer als vandaag. Dus dat was echt vandaag even, inderdaad. We hoorden net in het verkeer over de herfstvakantie. Waardoor ja. het niet zo heel erg druk is. De helft van het land heeft dus vakantie. Zitten er nog droge dagen bij voor de vakantiegangers? Ja, maar daar moeten we nog wel even op wachten. Dat ziet er nou uit dat het zo tegen het eind van de week langzamerhand wat uh, droger wordt. En in ieder geval tot zaterdag gaat er neerslag vallen. Maar misschien valt de neerslag vrijdag bijvoorbeeld toch wel wat meer op zee in plaats van op land. En dan hebben we vrijdag al een droge dag, want het is nog een beetje onzeker wat dat betreft. Maar het komt er wel aan. Even geduld nog. En het heet ook herfstvakantie. Precies. Dankjewel je wel, Tijd voor Stevie Wonder. van Stevie Wonder. Rem Koolhaas heeft een tentoonstelling gemaakt over Galerie Lafayette. Het is honderd jaar geleden dat dit beroemde warenhuis in Parijs de deuren opende. Vandaar een tentoonstelling in het bijzondere gebouw waar correspondent Frank Renaud ging kijken. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it season's. Nou, en als je dan midden in Warehuis Galerie Lafayette staat, dan zie je die glazen koepel. 43 meter hoog boven je, daar staat hij dan. 10 stalen bogen, gespannen tot in de ja, kruin van het Warehuis, om te zeggen. En daartussen dus glas en glas in lood. Blauw, groen, rood, oranje zie je. Tientallen meters, een diameter. Dat is die glazen koepel die hier dus 100 jaar geleden gebouwd werd. Nou, en als je loopt van. Het centrum van de winkel, waar alle modehuizen en de parfummerken te zien zijn, hier. En je loopt dan naar de zijkant van de Galerie Lafayette. Dan kom je terecht in de tentoonstelling. En dan krijg je niet de Galerie Lafayette nu te zien, maar dan krijg je de Galerie Lafayette te zien zoals die de afgelopen 100 jaar werd gebouwd. Cette architectuur spectaculaire en presque celle d'un monument publiek. Als je de tentoonstelling binnenloopt bij Galerie Lafayette... is het eerste waar je op stuit een metershoge bol weer ligt. En die is beplakt of bedrukt met allemaal ja, een soort Polaroid-foto's... geplukt van internet van mensen uit alle hoeken van de wereld... die zichzelf gefotografeerd hebben in de Galerie Lafayette. Want, dat is de gedachte tenminste erachter... Galerie Lafayette is ook een monument... dat door toeristen uit heel de wereld wordt bezocht. Jaarlijks komen hier meer dan 30 miljoen klanten binnen in de winkel, uit dus alle hoeken van de wereld. Rem Koolhaas, architect, maar ook de bedenker van deze tentoonstelling die we hier zien. Waarom een Nederlander die zo'n tentoonstelling mag inrichten? Um, we, nou ja, we werken natuurlijk eigenlijk heel veel in het buitenland. Dus, uh, we zijn niet alleen bekend voor onze architectuur, maar we doen ook uh, onderzoek en we zijn gewend om onderzoek te presenteren. Uh, we hebben veel tentoonstellingen gemaakt. Dus uh, dit was een heel spannend iets om te kijken of je de geschiedenis van 100 jaar kon samenvatten op een manier die uh, die uh, aantrekkelijk is. De operatoren voor u, mevrouw, in de coulissen van een groot magasin. Wat maakt de Galerie Lafayette zo speciaal, zo wereldberoemd eigenlijk? Uh, ik denk dat ze vooral wereldberoemd zijn... omdat ze een ongelooflijk slim management hebben... en zich hebben kunnen opstellen eigenlijk zo dat de, de, het idee van Galerie Lafayette samenvalt met Parijs... en dat het dus voor iedere toerist bijna een, een soort onvermijdelijk bezoek is... En dat, dat merk je ook aan de kleuring van Galerie Lafayette. Nu is er een enorme hoeveelheid Chinezen. Uh, maar hoe doen ze dat dan? Uh, nou, Door ontzettend slim management. Maar onderdeel van het management is uh, door zichzelf voortdurend opnieuw uit te vinden. Als je kijkt naar 100 jaar Galerie Lafayette. Je, of je nou kijkt naar objecten, kleren, uh, inrichtingen, uh, aanpassingen. Dan zijn ze, uh, hebben ze gewoon uh, een voortdurende... Creativiteit uh, getoond. Uh, en daarom vond ik het spannend om te doen, en ook om eigenlijk hun zelf uh, de moed te geven om nog honderd jaar zo door te gaan. Koolhaas in Parijs en van die stad houden natuurlijk ieder moment. De verslag was dat van Frank Renaud. Een op de drie reuma-patiënten die het geneesmiddel Humira gebruiken... maakt antistoffen aan tegen dit medicijn. Daardoor werkt het niet of minder dan zou moeten. Het middel kost bijna 1000 euro per patiënt per maand. Blijkt uit onderzoek dat het niet helemaal goed werkt bij iedereen. Onderzoek waarop Pauline van Schouwenburg van Sanquin Bloedvoorziening... Uh, volgende maand hoopt te promoveren in Amsterdam. Goedemiddag, mevrouw van Schouwenburg. Goedemiddag. Als dat zo duur is, hè, duizend euro per maand... en dan bij één op de drie niet of niet voldoende werkt... dan is dat natuurlijk wel heel erg zonde. Ja, het is ook vooral zonde vanuit de patiënt gezien... dat veel patiënten dus behandeld worden met een medicijn... wat uit hun oogpunt eigenlijk bij hun niet goed werkt. Dus dat is klinisch gezien voor die patiënten ook heel vervelend. Ja, en, en natuurlijk ook vanuit het oogpunt van geld weer voor de zorgverzekeraar... Euh, zitten, zitten meerdere kanten aan. Om, om hoeveel patiënten gaat het? Ja, ongeveer 1 op de 3 patiënten die behandeld wordt met adlumab, uh, dat Humira, um, uh, maakt antistoffen tegen het medicijn. En het is niet alleen bij uh, Humira, maar het wordt ook gevonden bij sommige andere uh, medicijnen. Ja, en, en, het, en het aantal dan per jaar? Hoeveel geld uh, en, en, en moeite wordt er verspeeld voor de patiënten? Uh, daar, daar weet ik zelf de precieze getallen niet van. Maar je hebt het over honderden of duizenden patiënten? Uh, voor zover ik weet gaat het om duizenden patiënten uh, die behandeld worden met Humira. En nu heeft u gekeken of dat medicijn bij iedereen werkt. Werd dat niet al gedaan door de behandelende artsen? Um, nou, door, uh, op dit moment zijn we bezig uh, om uh, een groot onderzoek te doen uh, onder reuma patiënten Om te kijken hoe, dus hoe vaak uh, dit voorkomt. Hoe vaak die patiënten uh, een immuunrespons tegen de medicijnen krijgen... En, um... Maar kennelijk is dat dus bij 1 bij op de 3. Uh, je je, je vraagt je af waarom artsen niet al eerder hebben gekeken naar, naar of het wel zinvol is, toch? Ja, en een gedeelte van de artsen doet dat ook op dit moment. Die laat, uh, liefst, uh, laat het bloed van de patiënten testen om te kijken of het wel werkt. Maar een gedeelte van de artsen doet dat ook nog niet. Ja, en uh, u, u had het over antistoffen. Wat, wat, wat gebeurt er precies als je dit medicijn toedient, waardoor het niet bij iedereen werkt? Um, zoals um, uh, bij als je een infectie krijgt. Dus als je een, bij bijvoorbeeld een bacterie uh, wordt herkend door het lichaam als lichaam vreemd... en dan wordt het immuunsysteem geactiveerd. En een van de uh, activiteiten van het immuunsysteem is dan dat het antistoffen gaat maken. En in het geval van Humira wordt eigenlijk ook uh, het, dat medicijn door het lichaam als lichaamsvreemd herkend, waardoor die patiënten dus ook antistoffen gaan maken tegen dat medicijn. En u begon met te zeggen dat het uiteraard vervelend is voor de patiënten die hier niet mee geholpen worden, maar het wel krijgen. Is er een alternatief voorhanden voor ze? Uh, ja, er zijn meerdere medicijnen op de markt die een vergelijkbaar uh, werkingsmechanisme hebben en patiënten die uh, uh, niet goed reageren op Humira. Doordat ze anders toeval maken, doen ze vaak wel goed op dat andere type medicijn. Dus daar zouden artsen dan in dit geval goed naar moeten kijken. Nou, uw onderzoek helpt daar vast bij, mevrouw van Schouwburg. Dank voor uw toelichting. Dank u Goedemiddag. Tot ziens. Over enkele minuten geeft de directie van de kunsthal in Rotterdam een verklaring... over de kunstroof van afgelopen nacht. We zijn erbij, naar het nieuws en de ster natuurlijk het laatste nieuws vanuit Rotterdam. Tot zo.